omdat de landen het niet eens kunnen worden over de prijs. Rusland wil alleen een relatief lage prijs bieden... als Wit-Rusland zich meer openstelt voor Rusland. Wit-Rusland ziet dat als een eerste stap naar annexatie. Iets wat Lukashenko ten koste van alles wil voorkomen. Twee oud-Olympische sporters zitten achter een initiatief... om de Olympische Spelen in 2032 naar Nederland te ha halen. Samen met zo'n 25 topmensen uit het bedrijfsleven... Onderzoeken oud-hockeyer Stefan Veen en oud-roeier Gerrit-Jan die mogelijkheid. Ook oud-NOC-NSF-bezuurslid Ton Nelissen is erbij betrokken. Een initiatief om de Spelen in 2028 naar Nederland te halen mislukte. De Nederlandse veldrijdster Céline Del Carmen Alvarado is in het Zwitserse Dubendorf... voor het eerst in haar carrière wereldkampioenen geworden. Na vijf ronden fietsen versloeg ze haar landgenotes Annemarie Worst en Lucinda Brandt in de eindsprint.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 So many times I've said it um, all so often You hear it well, but you're not bad Hey, oh Give it up, y'all, for the motherfucking beat crooks. Hey, oh to the music, put your hands on up yeah. De deur is rood. en bellen ik er mee vergis, hoe nodig zie dat ik er mis. Ik zag een les, ze rennen zich best, Dan ben je leuk over je best? Maar nog so, ik zie niets meer gaan, zoals alleen op ze dat kan. Hey, oh, oh we steden weer voor een zoveelste keer, ik heb het hem al zo vaak gezegd. Hij hoort wel goed, maar die luister slecht. Hey. Oh, oh, oh, we steden weer verder zo als de keer. Ik heb het hem al zo vaak gezegd. Hij hoort wel goed, maar die luister slecht. Dus ik noor het terras, het mark zit erop, ik heb zin in een glas. Ik Ja, ik leef maar één keer, dus weet ik wat ik doe. Mama, gil ben al, ben je leven Laat mij Rapij, maar ga yes, I love you too. Ja, ja. Dus gun ik op mijn bike naar de eerste bar. We stellen whisky on the rocks, m'n haar nog in de war. Ja, dit je wat de fuck is, dat alles wat je kan draaien voor een cheeky man staat, het maakt niet uit, want ik grijp je nu meteen Want als ik jou zie staan, oh wat ben je fout Want als ik jou zie staan, krijg ik het spaans benauwd Jij yes, staat te steken op mijn benen, wat crazy in mijn bol En jou zie ik straks drugs zo lak roll Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout Wat is in mijn boom? En y'all zie ik sex, drugs, en mijn kernroep. Want als ik jouw zie staan, oh je bent zo stout. Je bent zo stout. Want als ik jou zie, dan. Oh, je bent zo stout. Het gemengde koren doen het met z'n allen. En jeu de doen het met hun ballen. En dameskappers doen het permanent. De, De maagden stellen het nog even uit. Ex-Katholieken doen het zonder Rome. En Popiopi doet het in zijn dromen. En ik, ik doe het als ik fluit. Bij je bruggetje op zijn trekzak altijd een vluggetje. Oké, okay, laat ze mij horen, een vluggetje.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 Boot aan kwam. Hij had geschreven: schat waar je op letten moet. Een man met een gitaar en een grote cowboy Op Opeens zag hij een lachend ogenpaar. Vanaf achteren... de better oh please make it better i wait here in hastan yard of king i have a car i have a farm i have a, a, a, a, a house that's liquor warm oh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 Heeft zondag weer verloren, je hebt een vadervlek. En heeft je zoontje Duipboot zitten spelen, met je cassettendek. Ga dan maar pootje baaien in Zandvoort, pootje baaien in Zandvoort. Met je voeten in zee, de golven brengen. En je problemen die nemen ze mee. Bootje paaien in Zandvoort, broodjes en koffie gaan mee. Op het strand, nu is de zee een later weerland. Nu de liefde, later de warenij. Ooit als het kouder en stil zal zijn, zal ik nog steeds. Wat een dikke! Al, lalala, lalala, al, lalala, la, lala, is de gier, hè? Ja. Hey, jongens, weet je, niet de hele dag Hé! Ze heeft m'n lekker gezond. Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval. Bij. Dan fluiten ze en lachen ze naar mij. Hey! Weet je wat ik hebben wil? Een mooie nieuwe zonnebril, dan maak ik mooi de bles mee op het strand.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 Mooie staan. Ze kijken mij verlangend aan. Ze willen ook zo'n stoere zonnebril. En loop ik op de boulevard voorbij, dat luiten ze en lachen ze naar mij. Weet je wat ik hebben wil? Een mooie nieuwe zonnebril. Dan maak ik mooi de bliksem mee op het strand. het ritme van de winter. Oh! Daar is zolder ze hebben! Freedom. Het enige trio dat uw we oh, vrouw oh, wel ziet oh, oh, zetten. zijn koenen samen! Ja, gevoel ja, ge wat er gaat komen. Hilt de boel die ga ik slopen. Ik heb nachten liggen wachten tot het komt. Ik wil feest! En ik hoef niet uit te leggen wat de vliezen altijd zeggen. Hutt, die het doen. Till the break, kapot on. Dit is een feest! Waarvan ik morgen niks meer weet Ik wil niet weten wat ik deed of waar ik ben geweest Een feest, waarvan ik morgen niks meer weet Ik gooi alle remmen los omdat ik maar één keer leeg Ik ben gekomen op de brommen en ga kruipend weer naar huis En zo niet als slaap ik lekker in de stuit Het is een feest, waarvan ik morgen niks meer weet Zo zat als het een apen, een keer. Ja. Los met z'n alle in 3, 2, 1 spring! Ker op keer, ik ken er niks aan doen. Als feest al ooit een sport, sport, sport ik kampioen. Ik stop pas als ik blauw ben. Dus morgen zie ik groen. Vanavond doen ik een keer ook een jong oer. Angang. Dit is een feest, hey. al ik morgen niet. Een feest, waarvan ik morgen niks meer weet. Ze zat als een, een aap en een kerel als een beest. Ze zat als een, een aap en een kerel als een beest. Handen in de lucht en 3, 2, 1. Wacht even een keer! 1, 2, 3, 4,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 Ja, natuurlijk nog, aan Ik kwam jou tegen na zo'n lange tijd zag in jouw ogen de onrust en de spijt? Jij liet me achter met pijn en verdriet. Giel naar beneden toen jij me verliet. Kom weer naar boven, zie mij nu staan. Ik kan het leven weer halen. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen. Jij ging naar die andere